11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 De cardiologen willen hun eigen onderzoek over zes weken afgerond hebben. Vanwege de problemen heeft zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea... de contractbesprekingen met het Ruward van ziekenhuis stopgezet. EU-voorzitter Van Rompuy heeft de hele avond individuele gesprekken gevoerd met de leiders van de EU-lidstaten. Het overleg met alle leiders samen begint rond deze tijd. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het plenaire debat al om acht uur vanavond zou beginnen. Tijdens deze EU-top moeten de lidstaten het eens worden over de financiën van de Unie voor de volgende zevenjaarsperiode. Er worden moeizame onderhandelingen verwacht. Sommige landen, waaronder Nederland, willen dat het budget voor de EU wordt verlaagd, terwijl andere landen juist een verruiming willen. Er wordt rekening mee gehouden dat de top morgen zaterdag zonder resultaat wordt afgesloten. Al-president Sarkozy van Frankrijk is voorlopig niet langer verdachte in de zaak Bettencourt. Dat zei zijn advocaat nadat Sarkozy twaalf uur lang was ondervraagd op het politiebureau van Bordeaux. Sarkozy werd ervan verdacht dat hij grote sommen geld heeft aangenomen van Liliane Bettencourt, de schatrijke erfgename van het Cosmetica Concern L'Oréal. Het geld zou bestemd zijn geweest voor zijn verkiezingscampagne in 2007 om leider van de centrumrechtse partij UMP te worden. Volgens een advocaat is Sarkozy nu formeel getuige in de zaak. Cyprus krijgt 17 miljard euro noodsteun. Volgens de staatszender van Cyprus wordt het akkoord morgen officieel bekendgemaakt. Het bericht is nog niet door Brussel bevestigd. Cyprus vroeg in juni noodsteun aan nadat de twee grootste banken van het land bij de regering hadden aangeklopt voor 2 miljard euro hulp. De financiële sector van Cyprus is nauw verweven met die van Griekenland. In Tel Aviv is een Arabische Israëliër opgepakt... die verantwoordelijk zou zijn voor de aanslag op een bus. Dat meldt het Israëlische leger. Door de explosie raakten 22 buspassagiers gewond. De opgepakte verdachte zou lid zijn van Hamas. Hamas zei meteen na de aanslag al dat het daarvoor verantwoordelijk was. De aanslag leek een bestand in de weg te staan... maar er is gisteravond toch een wapenstilstand van kracht geworden. Een Oostenrijkse vrouw moet de rest van haar leven naar een psychiatrische inrichting. Vanwege de moorden op haar ex-man en de vriend die ze daarna had. De 34-jarige vrouw schoot haar ex-man in 2008 dood en vermoordde twee jaar later haar vriend. Hun lijken zaagde ze in stukken en verborg ze in blokken beton in de kelder van haar ijssalon in Wenen. De resten werden ontdekt bij een verbouwing. De vrouw staat in Oostenrijk bekend als de ijsmoordenaar. Volgens een gerechtelijk psychiater is de vrouw ernstig gestoord. Het westen van Groot-Brittannië wordt geteisterd door zware stormen en regenbuien. In Wales, Devon en Cornwall zijn rivieren buiten hun oevers getreden... en op meer dan 70 plaatsen wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Het centrum van de kuststad Plymouth is voor een deel afgesloten... omdat de dakpannen van de gebouwen vlogen. Britse weerkundigen vrezen dat het de komende dagen nog erger wordt. RTL stopt na dit seizoen met het uitzenden van de Formule 1-races. Dat heeft commentator Olaf Mol gezegd op Radio 538. Vanaf 2013 worden de Grand Prix's uitgezonden op Sport 1. Of Mol meeverhuist van RTL naar Sport 1, liet hij in het midden. Voor de ontvangst van Sport 1 moeten kijkers een apart abonnement afsluiten. Volgens Mol is de tijd voorbij dat Formule 1 op een open zender te zien is. De BBC zendt vanwege bezuinigingen sinds begin dit jaar slechts de helft van de races live uit.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden, binnen zit Eva Jinek. Vandaag heb ik een man ontmoet die bijna 95 jaar oud is. Zijn vader is geboren in 1871, zijn tante die hem grotendeels heeft opgevoed in 1880. 1880. Tot voor kort schreef hij zijn column in NRC Handelsblad. J.L. Heldring is een visionair omdat je niet op je 65ste hoeft te stoppen met werken... dat had hij 30 jaar geleden al door. Dames en heren, goedenavond en welkom bij... met het oog op morgen op deze donderdagavond. J.L. Heldring, die hoort u dus straks. Maar eerst naar Brussel, de eurotop. Of het daar nog gezellig wordt, dat durf ik te betwijfelen. Premier Rutte liet weten de top te bezoeken met een geladen pistool op zak. Wat voor munitie heeft Rutte... En wat is de kans dat de Britten echt de trekker overhalen en de EU verlaten? Daarna schuiven drie mannen aan. Vigo Waas, Peter Heerschop en Joep Deudekom. De mannen van cabaretgroep Neur, oftewel niet uit het raam. 25 jaar zijn ze al samen en dat komen ze hier alvast een beetje vieren. En waar is dat verdwenen eilandje toch gebleven? Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Donderdag 22 november. Zeer ongebruikelijk en schokkend. Dat zegt de beroepsvereniging van cardiologen... over het schorsen van vier collega's in het ziekenhuis van Spijkenisse. De Inspectie voor de Gezondheidszorg denkt dat de vier artsen... nauwelijks naar de resultaten van hun behandelingen keken... en dat ze heel veel werk overlieten aan de assistenten. Er is sowieso iets mis, zegt de beroepsvereniging. Want IGZ neemt deze beslissing niet zomaar. Dus er moeten serieuze patiëntveiligheidszaken aan de hand zijn. Er moet dus een ernstige misstand zijn, anders zou IGZ dit nooit gedaan hebben. Vorige week werd de afdeling cardiologie al gesloten omdat er opvallend veel patiënten doodgingen. De verslaggever van RTL News kan alleen zeggen dat de artsen slecht werk afleverden. Maar het ziekenhuis moet daar op toezien. Dus daar zouden ook steken kunnen zijn die gevallen zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog de inspectie gezondheidszorg die wist namelijk al maanden geleden van de problemen hier. En dan vraag je, je toch af: waarom is er dan niet eerder ingegrepen? Nou, dat soort vragen die moeten allemaal op dit moment nog beantwoord worden. Er is grote bezorgdheid, zegt de Vereniging van Hartpatiënten. Veel mensen die bellen ook en doen hun verhaal. Maar we weten eigenlijk nog niet zeker of dat ze de klacht wel door willen zetten. Want ze zijn er ook bang voor dat ze toch weer terug bij de behandelend cardioloog komen. Waar ze dan eh, mogelijkerwijs een klacht tegen ingediend hebben. Bij het ziekenhuis in Spijkenissen zelf reageren ze wat relaxter. Eerst maar zien wat het onderzoek oplevert, zegt de raad van bestuur. Nou, het, uh, ik denk dat het beter kan. Ja, daarom zijn we hier ook mee bezig. He, dat, uh, dit is niet een proces wat je doet om mensen te pesten. Je doet het hier heel uitdrukkelijk met één reden. Je wil de patiëntveiligheid in het ziekenhuis maximaal laten zijn. Ook over Jasper S. is nog weinig nieuws te melden. De man die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra... Alleen dat hij twee weken langer vast blijft zitten. Jasper S. is de afgelopen dagen intensief verhoord... maar niemand wil iets zeggen over wat hij in die verhoren gezegd heeft... of niet gezegd heeft. Want de verdachte wordt volledig afgeschermd. Hij heeft zelfs geen contact met andere gedetineerden of met zijn familie. Ze doen dat om te voorkomen dat het onderzoek gefrustreerd wordt. Nu zijn alleen de verslaggevers gefrustreerd omdat ze niets kunnen melden. Bekent Jasper S.? Ontkent hij alles? Wat is zijn verhaal? Dat is wat iedereen graag wil weten... Maar een antwoord blijft voorlopig uit. Sorry, zegt de advocaat van Jasper S. Ik kan dat echt niet doen, want ik krijg, uh, ik krijg of trammeland met justitie... of trammeland met, uh, met, uh, met mijn cliënt, of trammeland... ik wil ook zeker de familie uh, Vaastra niet voor het hoofd stoten. Ik ga uh, daar helemaal niks over zeggen. Gelukkig wordt in Brussel gepraat over het Europese huishoudboekje. Dat levert geheid een mooi verhaal op, denken journalisten. Want de verschillende landen ruzien over hoeveel geld ze de komende jaren moeten storten. Maar premier Rutte wil niet zeggen... Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. En als je dat op tafel legt, dan zet je de onderhandelingen onder zo'n druk dat er ook niks meer uitkomt. Dus U nou, heeft een geladen pistool op zak? Ik heb bij alle onderhandelingen altijd een geladen pistool bij me. In de meest figuurlijke zin hecht ik eraan toe te voegen. Rutte zei eerder dat hij een miljard euro minder wil betalen aan Europa. Maar dat wilde hij vandaag niet nog eens zeggen. En terwijl de VVD-leider met een pokerface onderhandelt in Brussel, zitten zijn partijgenoten zich te ergeren... Vooral bij de JOVD is grote onvrede. Het gaat de verkeerde kant op met de VVD, vinden de jongeren. Alles zou om macht draaien. Liberale principes zijn steeds minder waard. En er zijn te veel ja-knikkers. De jonge VVD'ers willen dat zaterdag aan de kaak stellen op het partijcongres. Ik denk dat men niet bang moet zijn voor kritiek. Gewoon mensen hun mening laten geven. Ook als die misschien wel eens een keertje een mening is die jij zelf helemaal niet wilt. Maar ja... U raadt het al. Op het congres mogen ze dat niet zeggen. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. En dan heeft mijn collega Rashid Finch alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Rachid. Goedenavond. De Telegraaf schrijft in zijn commentaren uitgebreid over de zaak die de krant heeft gewonnen van de Nederlandse staat. Telegraafjournalisten Bart Mos en Joost de Haas stonden volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in hun recht... Toen ze in 2006 niet wilde zeggen wie AIVD-dossiers over topcrimineel Minka aan hen had doorgespeeld. Maar desondanks werden de journalisten afgeluisterd en zelfs vastgezet. De uitspraak van het Hof is vooral een belangrijke overwinning voor de persvrijheid en een gevoelige nederlaag voor de Nederlandse staat, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant was het recht op bronbescherming aangetast en uitgehold. Autoriteit Financiële Markten wil dat particuliere beleggers... eenvoudig een totaalprijs voor alle directe en indirecte kosten... van producten kunnen inzien, schrijft het Financiële Dagblad. Het onderzoek van de AFM, dat morgen openbaar wordt... blijkt dat particuliere beleggers vaak veel moeite moeten doen... om alle kosten van een beleggingsproduct te achterhalen. De toezichthouder noemt het gebrek aan inzicht in de kosten problematisch. De AFM denkt dat beleggers nu soms de verkeerde keuze maken. Voor sommige beleggers zou spaar meer opleveren, maar dat hebben ze niet door. De invoering van een totaalprijs kan ertoe leiden dat beleggingsdiensten bovendien goedkoper worden, want als de prijzen transparanter zijn, leidt dat tot meer concurrentie, zegt de AFM. Het Egyptische pragmatisme is in de Gaza-crisis het meest hoopgevend... schrijft Trouw in een commentaar. Ondanks de opkomst van de moslimbroederschap in Egypte... die gelieerd is aan de Palestijnse beweging Hamas... en liever een heilige oorlog tegen Israël had gezien... koos de Egyptische president Morsi voor bemiddeling. Morsi maakte ook duidelijk dat zijn bevolking solidair is... met het lot van de Palestijnen. Trouw merkt bij de bemiddeling van Egypte wel op... dat het land afhankelijk is van Amerikaans geld... wat de keuze voor bemiddeling voor de hand liggender maakt... Maar toch was een staakt het vuur het eindresultaat. Als deze escalatie een werkende tandem heeft voortgebracht... met invloed op beide kampen, is er bij al het leed, het cynisme... en de uitzichtloosheid tenminste nog één klein lichtpuntje ontbrand. schrijft Trouw. De Volkskrant schrijft over de lotgenotengroep De Broekriem in Utrecht. Het zijn geen mensen die vroeger met de riem zijn geslagen... maar jongeren die op zoek zijn naar een baan. Het woord werkloos gebruiken ze liever niet... Liever in-between jobs of gewoon werkzoekend. De broekriem werd in oktober opgericht... door drie bevriende twintigers die zonder werk kwamen te zitten. De economische crisis had toegeslagen. Eerst hadden we de keuze, zegt een van de oprichters. Hou ik deze baan? Of ik neem, neem ik nog een betere? Maar ineens zaten ze zonder werk. Werkzoekenden kunnen zich bij de Broekriem aanmelden voor vrijwilligerswerk of workshops met tips voor meer succes op de arbeidsmarkt. De oprichters willen dat de bezoekers van de Lotgenootgroep met een bevredigend gevoel thuiskomen en hun zelfvertrouwen behouden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dan doen we een stapje terug in de tijd nu. De Koninklijke Bibliotheek heeft vandaag 8 miljoen historische krantenpagina's online gezet. Goedenavond, Hubert Kreins van de KB, de Koninklijke Bibliotheek. Hallo. Een van de oudste kranten in dat archief is de krant van november 1618. De courant uit Italië, Duitsland, et cetera. Precies. precies. En als we al in 1618 uh, het oog op morgen zouden hebben... en een krantenoverzicht zouden hebben, hoe zou die dan beginnen? Nou, dan zou ik uh, kunnen beginnen met een bericht uit Schravenhagen. En dat luidt... Uh, die Diewijle enige compagnieën soldaten binnen Rotterdam zijn gezonden worden... is de onruste die door de toehoorders van de predikant Greving en anderen daar was ontstaan... weer gestild. Waar gaat dat precies over? Ja, er was blijkbaar een opstootje in Rotterdam, uh, veroorzaakt door uh, het preken van een predikant daar. Uh, wij kennen predikanten en, en uh, protestante kerkgangers tegenwoordig toch als duidelijk rustig volk. maar blijkbaar <laughs> was dat anders in die tijd. Uh, er was een opstootje en er moesten zelfs soldaten aan te pas komen om, uh, om de gemoederen weer tot bedaren te brengen. Vrij spectaculair. Wat was dus het... dat was niet mis in de Nee, Denk, niet mis. Wat was het andere grote nieuws van die dag? Uh, er is ook nog nieuws uit Venetië. Dat is nieuws van, uh, die, deze krant is van 23 november. Dit nieuws is van 3 november. Het duurde dus enige weken voordat zo'n bericht uit Venetië naar Nederland kwam. En dat luidt, uh, niet tegenstaande die van Sicilië, nadat is vernomen dat die Turkse vloten weder teruggeweken was, zijn de galeien afgedankt met zijn krijgsrustingen even sterk voort. En de ondertiteling daarbij luidt? Dat leidt dat Sicilië, ondanks dat de Turkse vloot is teruggetrokken, toch doorgaat met zichzelf te bewapenen. Nou, fantastisch. Hubert Krens, hartelijk dank. En u kunt de historische kranten zelf ook doorzoeken op de site kranten.kb.nl. between the raindrops, Donald Fagan. Opnieuw topoverleg in Brussel, opnieuw over geld. En opnieuw over wie er moet betalen. Deze keer niet over de eurocrisis voor de verandering... maar over de lopende begroting, maar toch. En als er betaald moet worden aan Brussel... is het weer tijd voor Gestegel, ouderwets gesteggel. Tijn ZD in Brussel, goedenavond. Goedenavond. Eerst even het laatste nieuws. Ik heb begrepen dat Cyprus heel graag noodsteun wil van Europa. 17 miljard euro gaat het om. Gaan ze, gaan ze dat krijgen? Ja, ze zijn hier eigenlijk helemaal niet helemaal over deze zaken te praten. Ook niet over Griekenland, maar ze hebben toch maar... omdat het eh, nogal laat is gestart, het diner, eigenlijk eh, pas een kwartier geleden... hebben ze kennelijk in de wandelgangen toch al even over Cyprus gesproken. Het volgende land dus dat aan het infuus van het Europees Noodfonds gaat. Het is allemaal nog niet bevestigd. Het zou inderdaad wellicht gaan om zo'n 17 miljard. Een beetje een bizarre zaak, want eerst zou Moskou zelfs klaarstaan... met een zak geld voor Cyprus, dat op dit moment de EU voorzitter, voorzit een beetje beschamende vertoning, nou komt er dus toch gewoon ja, nou komt er toch gewoon Europese steun. Uh, en ja, dat zet natuurlijk weer meteen de toon uh, voor de rest van deze top, want uh, ja, 17 miljard gaat er alweer over de brug. En ze moet het dus over die 1100 bijna miljard hebben die in de EU-pot moet. Ja, weet je Tijn, als je toch al met 1100 miljard bezig bent, dan kan er 17 ook nog bij, toch? Ja, nou nee, zo moet je het echt niet zien. Je moet je voorstellen, er liggen spreadsheets, ik heb hem hier ook liggen, liggen be, ja, op die tafel van die uh, regeringsleiders en allemaal kijken ze naar diezelfde spreadsheet en daar staat echt uh, helemaal in cijfers tot op de komma uh, wat welk land wanneer in welk jaar mm -hmm. aan wat voor potje uitgeeft. Dus nee, de details zijn belangrijk uiteraard. Ik kom straks bij je terug, Tijn. Parlementaire redacteur Wilco Boom, goedenavond. Hallo, Eva. Rutte is naar Brussel gaan met een geladen pistool in zijn binnendak. Dat zei hij vandaag. Volstrekt figuurlijk, voegde hij er ook nog aan toe. Maar wat wilde hij daarmee duidelijk maken? Ja, dat hij zich de kaas niet van het brood zal laten eten in Brussel. Dat hij op het scherpst van de snede wil, onder wil onderhandelen. Kijk, zijn Britse collega Cameron die heeft al met een veto gedreigd. Ja, dat wil Rutte niet. Maar hij zegt waarschuwend wel dat het pistool in de binnenzak zit en dat het dus op tafel kan worden gelegd. Ja, En het belangrijkste doel van Rutte daarbij is natuurlijk dat Nederland de korting houdt. Die toenmalig premier Balkenende en toenmalig minister van Financiën zalm destijds hebben bedongen op de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie. Een korting van 1 miljard euro. Mm -hmm. Nou, Volgens de laatste berichten uit Brussel is de korting in de voorstellen van uh, commissievoorzitter van Rompuy nu lager. Zo'n 800 miljoen. En daar kan Rutte dus niet mee thuiskomen. Vandaar dat pistool. En in de rijksbegroting wordt al uitgegaan van een korting van een miljard. En alles wat minder is, is dus voor het kabinet een financiële tegenvaller. En het is ook een politieke nederlaag voor Rutte als hij met een lagere korting thuiskomt. Ja, want dat bedrag, dat, dan, dat bedrag zou dan er wat, wat ontbreekt, zeg maar. Dat zou dan ook nog verder in Nederland bezuinigd moeten worden. Dat moet worden. dan weer ergens anders vandaan komen, precies. Ja. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is redelijk pro-Europees, als je naar de toon kijkt. Dat is een beetje moeilijk te rijmen met de geladen pistool van Rutte. Nou ja, dat pro-Europese, dat moet je natuurlijk vooral zien in vergelijking met het vorige kabinet, hè, Rutte 1. Dat kabinet liet zich een beetje gijzelen door de gedoogpartner, de PVV, die eigenlijk wil dat Nederland uit de Unie gaat. Hè, de campagneleus van, van de PVV was niet voor niks, hun Brussel, ons Nederland. Nou, onder invloed van die PVV raakte Nederland in Brussel in een, in een beetje in een isolement. Uh, we werden door steeds meer andere lidstaten als dwarsligger beschouwd. Polen-meldpunt van de PVV droeg daar ook aan bij. Nou, het nieuwe kabinet staat dus positief ten opzichte van de Europese Unie. Maar dat betekent niet dat alles wat uit Brussel komt nu opeens met gejuich wordt ontvangen. He, de, de VVD en de PVDA, de nieuwe regeringspartijen, die willen zeker zaken doen in Brussel, zijn ook bereid tot compromissen. Maar vooral de VVD en in mindere mate ook de PvdA, zijn kritischer over Europa geworden... dan een aantal jaren geleden. En ze moeten natuurlijk ook rekening houden met andere partijen in de Kamer... die veel kritischer of zelfs uitgesproken negatief zijn over Europa. De PVV voorop, maar ook de SP, de SGP, de ChristenUnie een beetje. Ja, daar hoeven ze getalsmatig niet meteen aan te denken... want ook zonder die partijen hebben ze meerderheid... Maar ze willen natuurlijk de flanken gedekt houden om niet later bij verkiezingen stemmen te gaan verliezen aan die partij. En dat is eigenlijk de achtergrond van de opstelling van Mark Rutte nu in Brussel. Glas Helder. Waar wil Rutte dat er op bezuinigd wordt in Europa? Nou ja, vooropgesteld, Nederland is een van de grootste netto betalers. En dat is natuurlijk een belangrijk argument om te zeggen dat de, bijdrage, de korting op de bijdrage er moet blijven. Uh, de Tweede Kamer wil eigenlijk dat de korting groter moet. Nou, daarvan heeft Rutte al gezegd dat dat gaat gebeuren, dat is, uh, die kans daarop is heel klein. Hij heeft gewaarschuwd voor spannende verwachtingen. Maar het kabinet wil dus minder geld. En het kan dan bezuinigd worden op met name de landbouwsubsidies... die vooral in de Zuid-Europese landen neerkomen. Mm -hmm. En ook op de structuurfondsen. Dat zijn de fondsen waaruit arme regio's, bijvoorbeeld in Oost-Europa... geld krijgen om die uh, verder te ontwikkelen. Allemaal zaken waar wij niet rechtstreeks van profiteren in Nederland. Zeg maar. ja. Ja. Ja. Een andere kritiekast op de top is de Britse premier Cameron... Peter De Waard, voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk en economiecommentator bij de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Het is ook wel een beetje een traditie, toch? Die Britse skepsis uh, over Europa. De ja, de Britten zijn altijd een buitenbeentje geweest in Europa. Ze zijn natuurlijk veel later lid geworden hè, van de EU. En ze zien het een beetje als een Frans-Duits uh, project. En daar staan zij een beetje aan de zijlijn mee te kijken. Ze willen er graag in zijn, maar ze willen er zeker niet te veel aan betalen. Nee, en dat ze daar al lang moeite mee hebben, dat horen we uit de bekende comedy Yes Minister, die in de jaren zeventig al grappen over maakte. Yeah, let's look at this objectively. It is a game played for national interests and always was. Why do you suppose we went into it? To strengthen the brotherhood of free Western nations, yes, really. We went into to screw the French by splitting them off from the Germans. <laughs> well, why did the French go into it then? concurrentie to protect their inefficient farmers from commercial competition? Never heard such appalling cynicism. De relatie tussen de Britten en Europa is dus in ieder geval al um, 40 jaar een beetje moeizaam. Wat is de achtergrond van die prikkelbaarheid van die Britten over Europa? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de eilandmentaliteit. En uh, de Groot-Brittanniërs voelen zich altijd nog een beetje een, uh, ja, een supernatie. Dat was natuurlijk na de oorlog. Is het uh, hele idee van de EU is een Brits idee geweest? De, Churchill heeft het als eerste geroepen: de Verenigde Staten van Europa. Maar daar moesten de Britten zelf zeker geen lid van worden. Dat was om de Frans-Duitsers uh, voor altijd vrede te laten sluiten. En ze zijn er later bijgekomen dat ze er geld konden halen. Maar toen het weer beter ging met de Britse economie, stond Margaret Thatcher meteen in Brussel en wilde zijn geld terug. Ja. En wat wat kan Cameron nu bereiken? Want hij stelt zich ook heel kritisch op. Ja, Cameron heeft gezegd van. Uh, ja, als jullie de begroting gaan verhogen. of jullie laten uh, de Britten meer bijdragen. als wij als Britten meer bij moeten dragen. dan spreken wij een veto uit over een akkoord. Dus dan zeggen wij nee. En er is unanimiteit vereist. Dus dan kunnen de Britten zo'n akkoord torpederen. En Brexit, dat uh, hoorden we de hele dag vandaag. Een gevleugelde begrip. De Britten zouden wel eens zo geïrriteerd kunnen raken. dat ze er helemaal uitstappen. Is dat aannemelijk? Nou, niet op dit moment. Alleen de partijen in het Britse parlement hebben gezegd dat ze misschien in de toekomst wel eens een keer een referendum willen houden. Of de Britten of Groot-Brittannië nog lid moet blijven van de EU. En als er zo'n referendum wordt gehouden, ja, er is natuurlijk heel veel sceptisch in Groot-Brittannië. Is er een kans natuurlijk dat, ze een, ja, dat er de mensen nee zeggen tegen de EU en dat Groot-Brittannië als eerste land eruit zou stappen? En zijn de Britten kritischer over Europa dan de Nederlanders? Eigenlijk niet, want uh, ongeveer 44% van de Nederlanders zegt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau dat ze blij zijn met de EU. Dus dat betekent dat in, ook in Nederland 56% er eigenlijk niet zo blij mee is. Hmm. Peter de Waard, hartelijk dank. Ik uh, ga even terug naar Tijn Sade in Brussel. Tijn, is het ooit in de geschiedenis van Europa voorgekomen dat de begroting is verlaagd? Nee, dat is nog niet gebeurd. Nou ja, die begroting uh, die stijgt, uh, maar dit heeft uh, je moet even naar, in absolute termen moet je even denken, heeft natuurlijk allereerst te maken met de enorme uitbreiding van de Europese Unie uh, met de landen vooral in Oost-Europa. We staan nu op 27. Straks komt ook Kroatië er nog bij. Dan zijn we met 28 landen. Nou, Europa is daardoor ook duurder geworden door de vele EU-projecten, zeker ook in die landen om de arme regio's te ondersteunen. Er zijn veel projecten uh, mee uitgevoerd, trouwens ook. Gewoon in Nederland natuurlijk. Ja, en daarnaast uh, ja, uh, is er natuurlijk die hoofdmotor, de landbouwsteun. Daar gaat bijna de helft naartoe. En dat is in de vooral een Frans verhaal. En de Fransen willen dat behouden. Er wordt altijd geklaagd en de begroting gaat dus altijd omhoog. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, of dat, of dat uh, nu vanavond hier gaat gebeuren. ja uh, Moeilijk, dan moet je even gaan, gaan praten over inflatiecorrectie. Laten we dat eventjes niet doen. De kans is wel groot dat die iets gaat stijgen. Uh, maar zeker niet uh, naar het bedrag wat de Europese Commissie, Brussel zeg maar, mm -hmm. uh, heeft ingezet. Hè. Die willen zo'n ruim 1000 miljard, bijna 1100 miljard. Nou, landen als Nederland en Engeland, uh, we weten het al. <coughs> Sorry, die willen dat allemaal, die allebei Flink naar beneden, vooral Nederland en Engeland. Er zijn ook andere landen bij, hoor. Nederland wil er 100 miljard af en uh, de Britten zeker 200 miljard. Ja, ik zou ook heel hoog inzetten, toch, als commissie? Gewoon hoog beginnen ja, en uh, kijken waar je eindigt. Uh, nee, zeker. Uh, ik sprak daar deze week ook Guy Hofstad, de voormalige premier van België, over. En die heeft ook vaak aangezeten bij dit soort meerjarenbegrotingsonderhandelingen. En die zegt, het is gewoon een Turkse bazaar. Gewoon keihard <laughs> onderhandelen. Ja. Een mooi beeld. Uh, ik had het net al met Peter over de brexit. Houden de andere Europese landen uh, serieus rekening met het feit dat de Britten er misschien uitstappen uit de Unie? Nou, ze zullen het in ieder geval niet laten merken. Trouwens, Rutte liet het wel een beetje merken... dat hij Camerons uh, um, optreden eigenlijk niet zo slim vindt. Hè. Hij zegt, uh, Rutte zegt, ik heb uh, mijn geladen pistool op zak... maar ik leg hem niet op tafel. En daarmee zei hij eigenlijk... ja, Cameron uh, legt al wekenlang dat geladen wapen op tafel. Hè. Die dreigt openlijk met dat veto. Nou, eigenlijk is het natuurlijk allemaal een beetje bluf. Ook veel theater, nogmaals. Dat hoort bij de onderhandelingen. Maar ja, je moet het zo zien... ik werd bijvoorbeeld zelf net uh, in het raadsgebouw geïnterviewd door de BBC Radio. Ja, die wilde ook eens weten hoe die Nederlanders uh, er allemaal over denken. En dan zegt zo'n presentator uh, tegen mij... ja, maar wat heeft nou eigenlijk een Brit... toch allemaal aan die Europese budgetten? Je hebt er alleen maar wat aan als je een Franse koe bent. En uh, <laughs> ja, dat duidt dus inderdaad op die Fransen... met hun enorme landbouw, Staan uh, ze ook? Uh, ja, precies, ja. waar zij echt van profiteren. Staan de Britten ook zwakker, of Cameron in ieder geval... omdat ze geen euro hebben? Nou, iedereen zit hier in principe gewoon als gelijke aan tafel. Maar ja, bijvoorbeeld, een land als Nederland heeft natuurlijk meer belang bij die Europese begrotingen. Omdat het indirect natuurlijk de economische groei. Uh, ja, uh, misschien economische groei oplevert. Dat hoopt men natuurlijk. Hè, met uh, allerlei investeringen in uh, infrastructuur. en Ga zo maar door. Nou, uh, en ja, daarmee help je natuurlijk toch de kwakkelende eurozone vooruit. En de eurozone, ja, daar zit uh, Engeland niet in. Maar laten we niet vergeten. Engeland is ook uh, heel erg afhankelijk in zijn economie van de, het vasteland van de Europese markt. Dus uh, nee hoor, ik denk toch uh, dat Cameron ook grote belangen heeft. Dankjewel Tijn. Wilco de Boom in Den Haag nog eventjes tot slot. Wat denk je dat er uitkomt? Wat ik denk dat eruit ja, komt. Ja, wat denk jij nou, dat, dat... er uitkomt? Uh, ik moet eerst maar zien of het gaat lukken dit weekend. Uh, het kan ook best zijn dat het, uh, dat het niet lukt. En dat ze in het voorjaar weer opnieuw gaan onderhandelen. Want ze hebben nog even tijd. Hè? Het hoeft het niet per se deze keer te lukken. Ja. Ik vraag me dan altijd af wat zo'n top kost. Hè? Zo <laughs> ik heb breed... geen idee, maar nee. misschien weet Tijn dat. Komende zaterdag is er nog een uh, VVD-partijcongres. Uh, daar is wat gemor vanuit de partij. Nogal wat kritiek op de top. Vooral over de communicatie rond het regeerakkoord. Zou Rutte daar niet gewoon bij moeten zijn? Om dat een beetje te bezweren. Nou ja, je zegt nogal wat kritiek. Er, er woedt eigenlijk een, een enorme binnenbrand bij de VVD. En Rutte moet er eigenlijk absoluut bij zijn. Uh, maar uh, als er niet zijn uitvergaderd in Brussel, dan kan hij daar echt niet weg. Want dan zou Nederland niet meer aan tafel zitten. Het is bij zo'n top van regeringsleiders uh, zo dat, je daar, dat daar alleen maar regeringsleiders zitten. Rutte kan zich niet laten vervangen door bijvoorbeeld uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. En als hij weggaat om naar dat partijcongres te gaan... Ja, dan, dan beslissen ze over ons zonder ons. En dan zou Rutte het partijbelang boven het landsbelang ja. laten gaan. Ja, dat zie ik toch nog niet zo gebeuren. Dat is jammer voor de VVD, maar de top in Brussel is echt belangrijker dan de partij. Hoe hoog of laag ze daar op dat congres ook gaan springen. Kiezen tussen twee kwaden. Wilco Boom in Den Haag, hartelijk dank. the mm -hmm. In Shaw, featuring The Soul Sisters. Survivors, moet ik zeggen. Ik dacht Sisters. Ik had het al over hem aan het begin van de uitzending. De 94-jarige visionair J.L. Heldring. Ik sprak hem eerder vanavond bij hem thuis. Ik ben in de knusse, warme, voormalige werkkamer van J.L. Heldring. Het is donker buiten, maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik de nachtelijke skyline van Den Haag. Een prachtig uitzicht. En hier op tafel voor mij ligt het boek Dezer Dagen.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 omdat ik niet meer werk. En uh, dat is eigenlijk de enige krant die ik lees... is de NRC Handelsland. En dan hier in huis, uh, dat is een, een seniorenflat, zoals het heet... er ligt op de leestafel, ligt veelal uh, trouw. Dus eigenlijk, uh, ik, ik bepaal mij tot, uh, tot die twee kranten. Ik vroeg me af, als een mens 52 jaar iets doet... meer dan een halve eeuw, ja. en dan stopt dat... is dat niet een vreselijk gemis? Is dat niet een gat uh, nou, in uw dag? Dat uh, uh, kan ik niet zeggen... Uh, nee, het is ook een, ook een opluchting. Maar dat werd te zware voor mij. In zowel mijn leeftijd, die natuurlijk ongewoon is... voor een, iemand die nog schrijft. Ik wou ook wel volgende maand, over vier weken, waar ik uh, 95. Ja, en uh, mijn vrouw is niet uh, helemaal uh, capabel om alle huishoudelijke taken over te nemen. Uh, dus ik zorg veel over dat de keuken schoon is en dat soort dingen. <lacht> dat doe ik dat doe dat ook wel even in zonder een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 Achteraf moeten constateren dat een van de struikelblokken voor de eenheid van Europa is de democratie. En niet dat ik tegen de democratie ben, maar ik constateer het dat de democratie uit zich voornamelijk in langs nationale wegen. Het Europese parlement, zo zal u misschien zeggen, dat bestaat toch ook nog, maar dat wordt in de grote zin de, de, de bevolking niet als...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 het is langzaam het is afgeslaagd. Wat is het? Maar het dekt de lading. Het ja? dekt de lading. Het is natuurlijk ook gevaarlijk ja, ja. om te voorspellen. We weten ja. het niet. Um, u zei net over Europa. Bent u pessimistisch? Ja. En als u gewoon kijkt naar de eeuw die voor ons ligt. Bent u daar ook pessimistisch over? Ja, wanneer ik er niet meer zal zijn, bedoelt u. Wanneer ik er niet meer zal zijn. Nou, ik, ik wil niet vooruitlopen op iets wat nog niet is. Zeker niet. Nee, maar waar de eeuw die komt. Maar ja. voor ons ligt. Juist. Ja, nou ja, dat is voor mij natuurlijk uh, is dat een zeer beperkte tijd.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 Is er iets waar u optimistisch over bent? Ik ben van nature wel een zwartkijker, hoor. Dat moet gezegd worden. En dat is het voordeel dat er altijd mee valt. <laughs> uh, en uh, dus, uh, en het, heeft u, het heeft u goed gedaan, want 95 bijna, dat is ja. niet niks natuurlijk. Ja, ik ben er niet... Door. Ik ben er niet naar dood gegaan, maar dat is dat <laughs> pessimisme, is, dat is zeker zo. Als ik ooit het geluk zou mogen hebben, dat ik uh, ook 95, 94 ben, mag worden. Geluk is, maar, uh, ik niet het is Ik vind het in ieder geval ongelofelijk. Ja. Stel dat het me zou lukken, wat weet ik dan als mens wat ik nu onmogelijk kan weten? Wat weet iemand van uw leeftijd over het mens zijn? De mens uh, is, uh, het is jammer zou ik maar zeggen, uh, jammer dat de, de gesiculariseerde maatschappij waarin wij leven.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 En een zekere uh, voldoening, zo terugkijken op uh, uh, wat ik uh, gepasseerd heb. Zeker. Nou. Meneer Heldering, hartelijk dank. Leuk om gesproken te hebben. Heldering was dat. En hij heeft ook een exemplaar van zijn bundel deze dagen gesigneerd. Voor u wellicht. Als u tot morgen 12 uur een mail stuurt naar oog.nos.nl, dan maakt u kans op dit ge ex gesigneerde exemplaar. Alles gaat goed. Dan wordt goed gaan, zo gewoon. Dan zoek ik iets bijzonders om te weten wat ik mis. En ik kom er altijd achter, dan zonder het gewone. Er niks bijzonders. Zo. Was jij dat Joep? Nee. <laughs> Vigobaas, Peter Heerschop, Joep Deudecom. Wat van, hoorden we hier? Van Deudecom was ja. Ja, ik exact doen. Doen. Zullen we het gesprek meteen beëindigen? Ja. Oh, als je iemands naam verkeerd zegt, dan moet je ja. weg, vind ik. Dan moet ik weg. Nee, ik oh, ja. weg. Ik vind dat ik nu moet gaan, maar ik nou, denk nou, dat ja, jullie zich ook wel zien. redden. Ja, ja, we het een gaan het keer doen. proberen. <laughs> <laughs> Oké, okay, we beginnen even helemaal opnieuw. Ja. Zal ik het alleen met voornamen doen? Dat is veiliger. Ja. Vigo, Peter, Joep, wat gezellig. Ja, nee, ja. Wat, ja. ja leuk. Wat hoorden we net? Ja, dat was een nummer van een, uh, van een cd. En uh, dat hebben heb heb we niet zo vaak gespeeld, Peter. Ja, wel. Het in de, zat over de top. alles en op oh, ja. Ja, ja, ja. Heel ja. kort zat dat, ja. Ja. ja. Zinloos genieten. Zinloos genieten, ja. Uit 2001. Ja, ja 2001. Ja, dat zeggen mijn bronnen. <laughs> nou, dat is ook waar. En het is elke keer weer schrikken als je, de, als je het jaartal erbij ziet. Want het voelt eigenlijk nog uh, ja, pa, net ge, een paar jaar geleden... maar ja. niet elf jaar nee, geleden. Nee, 2001 dit. Ja, maar goed, het, ja, dus, ja, maar Het is het wel is waar, hoor. Echt? Ja. Het klopt. Elke 2001. keer denk ik weer, oh ja, ja dat is wel lang ja. geleden. En, en nu word je extra met je neus op de feiten gedrukt. Want de komende week 4 jullie je zilveren jubileum. Ja. 25 ja. jaar niet uit het raam. Ja, ja ik vind zilver nog echt nog erger dan gezegd. Ja, want daarna ga je naar en dan naar ja. bejaard. Ja. Maar je kan het ook als een prestatie zien. Ik denk dat wij wel van uh, de, de, de langst bestaande groep uh, zijn. Ja. Op het volk na. Je hebt, je hebt, uh, en dan wij. Dan en, dan en Rolling Stones heb je dan. Wij nou. zitten net na de Rolling Stones, <laughs> ja. Ja. Hoe ja. jullie dat doen, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even weten hoe jullie dit gaan vieren, die 25 jaar. Wat gaan jullie doen? Nou, Wij gaan, uh, wij gaan een week lang in de kleine komedie. Dat, uh, dat voelen we toch een beetje als onze huiskamer gaan we uh, uh, uh, zes avonden achter elkaar, uh, de nacht van Neur, gaan wij spelen. En dan doen we het 25 jaar materiaal... doen we ongeveer, voor mijn gevoel, 150 scènes en liedjes achter elkaar. En dat begint om half tien en dat duurt dan tot een uur of half twee. Maar het, het kan ook nog wel later worden. En is, is dat te doen voor mannen van een zekere nee. leeftijd? Ik ben bang nou, voor niets. Nou, af en toe. Kijk, eh, eh, yeah. eh, eh, ik voor was eh, vlak, wel, hoor. vlak voor de zomer uh, bij een concert van Bruce Springsteen. Ja. Uh, en die Geweldig. ging maar drieënhalf uur zonder pauze. Dat mensen echt gingen smeken of die wilden stoppen. Maar hij ging maar door. Peter, Toen dacht meet je ik... jezelf nu aan Bruce Springsteen? Nee, maar, ik dat is die... een conditie. Nee, als een als conditie. Nee, nee, <laughs> nee, ik meet me niet aan Bruce Springsteen, maar aan. Het gevoel, toen dacht ik, ja, dit is toch geweldig. Dit gaan we doen met die ja, En, en nogmaals, de zijn ook nog bij elkaar en die gaan ook weer optreden. Ja, maar die, ja. Doen, die doen een uurtje. Nee. Dus jij meet je even, figo aan Mick. Nee. Keith nee. ja. kiet, hè? Ik ja, ben kief. De kief. Je bent Richard. een echt een kiet, ja. ja. ja. ja. Uh, eerst even terug in de tijd. Hoe ging dat, de oprichting van jullie groep? Oh. Is daarover nagedacht of was het een opwelling van emotie? Wat, nee, wat de, zat erachter? Er emotie ja, zeker, zeker geen niet. emotie Er nee. oh. nee. was wel een opwelling. Nou, nou, Peter en dus... Joep, die, die, die speelden eigenlijk in een, in een, dat noemden wij zo, een studentencabaret. Peter en ik ja. zaten bij elkaar in de klas in de, ja. op de ALO. Op, op de een de voor lichamelijke opvoeding, ja. En, de, de, en, uh, en ik kon wel een beetje gitaar spelen en Peter kon leuke grapjes maken en dat hebben we gecombineerd. En toen later is Fico erbij gekomen. Leuke grapjes maken. Ik speelde bijzondere zin. dramatische humor <laughs> ja. en, en alles wat daarbij samenhangt. Het maar, waren leuke grapjes. Ja, uh, maar, en, uh, en Toen dachten we, we schrijven ons in voor een festival, Camerette, in 87. Ja. Maar dan wordt dat het dus, al serieus. Hè? Dan begint nee, nee dat was nog helemaal niet serieus. Nee. Want, want wij, uh, wij waren de enige van de negen groepen die echt totaal niet wisten wat we gingen doen. Die andere uh, acht, die hadden al dingen voorbereid. En die, en wij, ook wij deden, die hadden al ja. heel vaak op. Wij hadden nog nooit opgetreden. We gaan wij deden luisteren maar wat. naar dat jaar. Oh, echt. Aan het einde van de vorige zin... Oh, nee, zeg. ...lange, onnozele man. Ken je dat typen? Nee, niet kun je dat typen. <lacht> Het ging, ja, dit is, ik, doe jullie, ik was uh, net geweest voor dit optreden, zegt ja, hij. Ik vind het heel erg leuk. Op, er komt heel veel boven. <lacht> ja, ja, ja, wat dan? Wat voor gevoel? Nou, ik weet dat ik bij, bij was de finale, kameretten was dit. En daar, ik ben echt nog nooit zo zenuwachtig geweest als toen. Dus ik, ik voelde het bijna weer. En ik wist ook ja. nog dat, dat ik zo boos was dat, dat we niet wonnen. Want dat, dat, kon natuurlijk al, dat kan ik nog steeds niet tegen. Maar dat... dat, dat nee, vindt... jij was woedend, ja, ja, Was woedend, Dat ja. niet ja. hadden gewonnen. Maar ja, dat, dat ben ik eigenlijk altijd. Maar je, je, niet... vond, je vond dat jullie by far de beste waren. Nee, Eerlijk gezegd waren ja. degenen die wonnen, die waren, die waren wel iets beter. Maar die deden al drie jaar dat programma. Dat, dus dat was helemaal... Het is gepleef. ook het laatste het programma al... dat ze hebben gedaan. Ja. Want een jaar ja. later zijn ze gestopt. Ja. Nooit ja. iemand iemand ervan gehoord. Ja. Ja, toch een soort recht gedaan uiteindelijk. Uh, ik heb het uh, onrecht aangedaan door zo'n klein stukje eruit te halen. Maar dit ging over diepgang. Nou, nee, ik zei, we maakten grapjes. Ja, nee, maar dit, dit was toch redelijk serieus eigenlijk, okay. of niet, qua onderwerp? Nou, wij, wij deden in het begin, wij waren grote fans van uh, Nederlands hoop en van Orkater. En dit was Orkater. En dit ja. was Orkater, en, ja. en uh, wij schreven toch inderdaad wel in die tijd, we waren, we waren een jaar of, nou, we waren 23, 24, nee, we waren 25, als, al 27. 26, 27. Ja. En uh, we schreven wel filosofische teksten en, uh, en ja... Nou, dat, maar, maar dat, dat was soms lastig te, te spelen, is, ik, maar... We maar zaten wel mooi... In ieder geval was dit wel het begin. En we hadden tegen elkaar ja. gezegd... als we niet in de finale komen, dan kappen we er gelijk mee. Ja. En dat meenden we ook echt. Ja. Maar daar kwamen we wel in, dus toen moesten we door. En toen hebben we per keer gezegd... als we nu niet over een jaar in een officieel theater staan... al zijn er maar dertig stoelen... en al zijn er maar drie mensen, dan stoppen we ook. Maar iedere keer haalden we weer... Net, we stelden de doelen ja, vrij, ook voor. Nou ja, nee, uh. ja, maar ook hoor. Maar uiteindelijk wilde onze, onze droom was uh, een keer in de Kleine Comedie Spelen. Ja, ja, ja, absoluut. En dan, en, dan, en dan lukt dat. En dan weet ik op een gegeven moment, Joost Nuizel, de directeur, kwam naar ons toe. Jullie mogen. Ja, dat zijn de hoogtepunten. En dan op een gegeven moment sta je een keer een week uitverkocht. En dan, uh, nou ja, dus elke keer gaat je doel een stukje verder. En in ja. één keer is het 25 jaar later. Ja. Ja, een beetje wel. Ongelooflijk. Ja, even, ja het kan gebeuren. Ja, ja. Wat was jullie uh, doorbraak naar nationale bekendheid Kunnen jullie uh, een plek of een moment? Ja, maar dat is toch altijd wel, dat is toch altijd wel de, de televisie. Want uh, in the, een theater je, heb je een, een hele grote schare fans uh, opgebouwd in het theater. Maar nationale bekendheid krijg je echt door televisie. Uh, Kopsperkers, het was en ja. Dat was eigenlijk, uh, er waren Peter Fico, die zaten aan die tafel. En ik zat op de achtergrond een beetje mee te schrijven. En dat was eigenlijk hun doorbraak. En dat ja. was heel megwaardig. Want toen wist, ineens wist iedereen wie zij waren. En jij maar dan? wie ik dan was. Dat we, ja. Joep Deudekom, zeiden ze. Toen. Ja, maar dat was heel grappig. Dat nog. is de ja. story of my life. <laughs> nou, dus we als hebben een hele programma. Hebben, toen we heel bekend werden, toen, toen begonnen we. En toen deden we tien minuten, maakten zij grap En ik stond gewoon zwijgend op het toneel. <laughs> en na tien minuten zei ik alleen maar: nee maar Hebben jullie enig idee wie ik ben? <laughs> en dat is dat een hele harde, sorry, <laughs> te harde lach. Op. Geweldig. We gaan even ja. luisteren naar een stukje kopspijkers.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 Eén dag is mooi voor liefde, maar net te kort voor pijn. Laat mij voor deze ene dag jouw één dag zijn. Ik voel je al, ik je. wordt gek als ik je ruim. Deze bruin gerotste één dag. Oh, nee, bueno. vlinders in zijn buik. Wonderful! Ik heb er één meer. Je herkent het niet, Peter? Nou, ik herken gewoon het begin niet. Ja, dit is ook weer... Uh, ja, dat, nou ja, het was echt one day Fly. dus we hebben het ook een hele korte periode gedaan. We, we hebben het twee keer gedaan. Dan was zijn weer klaar. Was eh, klaar. Waar houden jullie het meest van, theater of televisie? Theater. Joep? Ja, ik vind het allebei erg leuk, moet zeggen. ik zeggen. Ja, theater. Okay. Oh ja, ik ook theater. En met afstand. Ja, heel goed. Gewoon met de groep meedoen. Hè, Joep? Ja, nee, maar het, het, het, het, op, uh, ik moet zeggen, op het podium staan is, is het, is het leukste eigenlijk omdat en je het publiek hoort en voelt. En ja, bruikt. en je kunt daaraan werken. Weet je, je bouwt aan een programma en dan, dan weet je op een gegeven moment precies hoe je dat moet doen. En dat, dat ik moet eerlijk zeggen, op het podium staan met deze twee mannen ook. Dat vind ik echt uh, ontzettend leuk om te doen. Ja. En bovendien ja. is het ook onze core business. Kijk, het rare is dat je op televisie, daar krijg je de bekendheid van. Maar dat is vaak maar, nou ja, opgeteld is dat twintig uh, uh, dagen in een jaar. En en, uh, en en de andere dingen die we voor nerd doen, dat is uh, 250 dagen in een jaar. Dat is, het is echt een veelvoud aan inzet en repetities en schoonheid. Uh, dus ja. Ja. 25 jaar samen. Um, en ik ging erover nadenken en uh, ik vroeg me af of jullie ook wel eens in scheiding hebben gelegen of bijna scheiding. Ja, je gewoon vertel. Wel. Nou, er zijn momenten als je zo lang bij elkaar bent dat je. Dat je, je ontkomt niet aan de, aan de relationele ruzies die je hebt met elkaar. En nou, zeker op het moment dat, dat ze, Vooral als mensen, als de ene sneller gaat dan de ander, krijg je ook. Uh, In welke zin sneller bedoel nou, je? Nou, bijvoorbeeld uh, be bekendheid. Uh, of, uh, ja, of, wel of, een mooi voorbeeld. Misschien uh, op een gegeven moment was het voor, uh, voor Jan Mulder: kregen uh, Peter kreeg op een gegeven moment aanbod om voor ING. Iets uh, te gaan doen, zo'n zo, zo commercial. Ik er kon dus ontzettend veel geld mee verdienen. Dus dat werd met mij besproken. En toen dacht ik, uh, nou, lekker dan. Dan zijn we z'n tweeën op tv. Toen dacht ik, van, nou, dan moesten we ook misschien maar stoppen. Want dan zijn ze gewoon een duo geworden. Om dat een beetje aan te hangen, dat zag ik niet zo zitten. En toen, maar ze hebben het niet gedaan. En ik vond het eerlijk gezegd wel een wel goede grappig. Hebben goeie... jullie dat niet gedaan voor Joep? Nee, nee. gewoon omdat we vonden ja, ja. dat we dat niet moesten doen. Maar dat was wel een goede reden geweest om het ook om niet te doen voor Joep. Maar, maar dat was niet de reden. Nee, de reden was dat we vonden dat het was cabaretier niet, uh, niet in de. Een... Heb je dit uitgesproken toen, Joep? Heb je gezegd ja? Van, ja, ik heb gezegd. Ja, ja, ja. Ik zag ja, Nee, nee, nee. Toen je mee bezig was, we hebben het nog overwogen om het met z'n drieën te doen zelfs. En toen oh. zei je van ah, nee, ja, je dat leeuwenpak toch? En dan, ja, wij... dan zou ik in het leeuwpakken. <laughs> Nee, maar, ik kan me nog herinneren, de, de eerste keer dat, dat ik, het uh, uh, klinkt heel, uh, heel groot maar dat was het niet. Ik kreeg een rol aangeboden in een film en uh, wij, toen had ik tegen Peter en Joep gezegd... ja, ik wil graag die rol in die film spelen, wat vinden van? ervan? Zeiden ze, nee, dat, uh, dat kan niet, want dat, uh, daar heb je geen tijd voor. En toen, toen heb ik, dacht ik wel, ja, ik, dan ben je zo'n klein kind van, ja, dat ga ik toch doen. Dat ga ik toch doen. En dat, dat was een heel klein dingetje. En soms kon, zo komen er van die momenten langs dat je denkt... van hij gaat het wel doen, hoe kan het nou? En dan, dan krijg je een beetje wrijving. Ook gewoon over, over stijl en over wat je wil doen, wat je wil zeggen. En zijn jullie, zijn jullie de soort mannen die dat dan uitspreken... meteen tegen elkaar, hart tegen hart? Of is het later van... ik ben zo vervelend dat je dat niet zei. Ik, Ik weet niet hoe je nou eens een helftje ja. Ik ja. Kan ja. Ja. Op het andere manier wel. Doen. Ja. Eigenlijk doe je Joep heel goed. Hè? Oh, arme Joep. Nee, maar er is een dynamiek in de groep. Dat is toch wonderlijk? Nee, hè? Dat maar je maar lukt om een verhouding wel... zo lang in nee, stand hebt. We hebben te houden. wel heel veel dingen uitgesproken. En, en, en, en ook wel ge, uh, ruzies gehad en dat soort dingen. En, uh, maar, dat, we, maar we spreken het wel uit en we lossen het op. En, uh, dus we gaan weer verder. Ja, het is net als in een relatie. Ja, uh, misschien is, is het, het zo dat je ook wat makkelijker vreemd kan gaan binnen zo'n groep. En dan, en, dan kom, en dan kan je weer ook weer. Uh, Uiteindelijk weer hebben we terug. een soort open huwelijk. Ja, ja ik denk nou ja, het bewonderenswaardig is dat het na zo'n lange tijd nog stand houdt. Er, er zijn weinig Zeker, dingen ja. in het leven die zo lang duren. Nou, dat, dat is ook heel Ja, nou, Ik vind dat het ook mooi vierbaar. dat we nu die 25 jaar vieren. en ik merk ook dat de, de scènes en de liedjes die we weer spelen. Dat, dat komt, ja, dat is, daar komen wel toch op, een, op een gek moment toch emoties bij, uh, bij je op. Nou, ik het... denk aan, aan, aan een tijd. Het is ook altijd vaak, het is ook verder gegaan dan een zakelijke relatie. Wij, wij kennen, we zijn begonnen vanuit vriendschap. En, en dat is. Een, een, een vriendschap uh, stoppen, dat, dat, is, dat is wel heel lastig hoor. Dat is, dat gaat wel heel ver. En een vriends, Kijk, liefdes kun je stoppen, maar een vriendschap, Jezus, nou weet ik niet of. We, dus daar hebben we extra ons best voor gedaan om er altijd weer uit te komen. Is het ook uh, zo'n zo mijlpaal, 25 jaar, is dat ook een moment voor uh, uh, bezinning... als het gaat om de onderwerpen, de teksten, uh, hoe verder? Ja. Nou, we hebben wel wat we de afgelopen jaren veel gedaan hebben... is veel grote programma's, muzikanten erbij, grote decors. En, uh, en, uh, en, uh, en we zitten nu bij het volgende programma te denken... van nou, laten we het eens kleiner maken. Dus, uh, Super intiem. Ja. Yeah. Eigenlijk dat wel, ja. En dat, dat, of we aan toe zijn of zo. Of, of we gewoon weer eens een andere weg bewandelen. Hebben we, kijk, we wel, wel vaker gezegd ook, maar dan ging de decor ja. bouwen. We kwamen weer met een decor dat... Ja. Uh, Uiteindelijk ja. staat er gewoon een vrachtwagen. Ja. Ja. Spotlight, hey, ja. glitter. Dan werd het uh, veel groter nog. Nou ja, kijk, het dit is, dit is wel mooi om... om uh, zeker omdat we nu het programma moesten maken voor dat, uh, voor dat overzicht komende week... Dan ga je ook alles weer bekijken. En, en je, en je ja. leest alle tekst nog en je ziet de beelden, dvd's. Denk je, oh ja, dat hebben we nog gedaan. En je krijgt er heel het is, het is ook echt een mooie sentimentele terugblik. Zijn jullie echt beter geworden met die jaren? Ja, tuurlijk. ja. En ja. beginnen. begin... Uh, ja, we het hebben het... nu een aantal Even dingen... uit De eerste tien jaar dat hebben we dingen gemaakt <laughs> ja, die ja, lezen we na. Niet. En dat waren onze hoogtepunten. Was dat dat we zijn vol met ja. energie erin. Gewoon. Ja. Energie is ook belangrijk. Dat maakt een hoop goed. Dat ja, maakt een, ik denk dat mensen je veel vergeven als je daar in overtuiging Wij staat. We hebben met ja. volle overtuiging hele slechte ja. dingen gedaan. Ja. En dat gaan we ook deze ook week heel. weer doen. Dat nou, <laughs> doe ik ook regelmatig. Ja. Nou ja, JL Heldering hoorden we net. Die is tot zijn 95 e ja. doorgaan. Dus jongens, hoe lang nog? Jezus. Oei, oei, oei. Ja, nou ja, stond. ik wil wel. Dus, ja, goed. Gaan we, maar ik wil gewoon zo lang mogelijk door eigenlijk. Um, zolang niet, het leuk is, hè. He. Ik is. heb niet een, zolang het een, een, goed is. Een, een bepaald eind in mijn hoofd. Dat bespreken jullie ook niet met elkaar. Nee. Wij we, we, we hebben het elke keer weer over, gaan we weer een nieuw programma maken. En dat is gewoon een keuze. En dan, uh, en dan gaan we dat weer doen. En dan... Noodzaak, je ja. moet een noodzaak voelen. Dat is het. En die is er nog. Ja, die is er nog, ja. Geweldig, fantastisch. Ik verheug me erop. Um, de hele nacht dus, tot half twee. Ja. Minimaal, als jullie ja. het volhouden. Ja. Nee, tekent. Nou? Kom op, jongen. Wat is dit nou? nou? Ik maak me zorgen op het publiek. Maar, uh, jullie wij gaan door. Adrenaline dat werkt In de altijd. adrenaline kun je altijd door. Heerlijk, heel erg bedankt dat jullie hier vanavond wilden zijn. Ja, dit was met het oog op morgen van deze donderdagavond. Uh, morgen is er natuurlijk weer een oog op morgen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik niet precies weet wie hier dan zit. Door Jansen Van maar... Ik. Nee, Thijs van de Brink. Thijs van de Brink. Dat is het. Vrijdagavond met Thijs van de Brink. Um, en ik ben er maandagavond weer met genoegen. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Goedenacht, vrienden.